Zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Premier Rutte zal vrijdag op de Europese top in Brussel pleiten voor snelle en praktische hervormingen in Egypte. Ook is hij voorstander van een ordentelijke overdracht van de macht die onmiddellijk moet beginnen. De PvdA vindt dat de premier een stap verder moet gaan... en moet aandringen op het directe vertrek van president Mubarak. In Cairo vonden vandaag ernstige vechtpartijen plaats... tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak... waarbij één dode viel en honderden mensen gewond raakten. De gewelddadigheden werden zo goed als zeker aangesticht... door aanhangers van Mubarak. In Cairo werden ook journalisten belaagd. In de Egyptische hoofdstad heerst nu een gespannen rust. Op de Rijn bij de Lorelei zijn nu ook wat grotere schepen langs de gezonken tanker met zwavelzuur gevaren. Er is geen explosiegevaar meer. De scheepvaart ligt nu weer stil, bij daglicht wordt hij hervat. Er liggen meer dan 400 schippers te wachten, onder wie veel Nederlanders. Ze worden schip voor schip opgeroepen om te vertrekken. Voorlopig wordt alleen stroomafwaarts gevaren. In de andere richting blijft de Rijn gestremd. In Oeganda heeft iemand de moord bekend op homorechtenactivist David Kato. De man werd vanmiddag gearresteerd. De moord vorige week zou het gevolg zijn van een persoonlijk conflict... en niets te maken hebben met het homoactivisme van Kato. Daar werd na de moord over gespeculeerd... omdat een lokale krant vorig jaar had opgeroepen... bekende homo's in Oeganda te doden. Een gepensioneerde arbeider van een Britse chocoladefabriek blijkt een zeldzame vaas uit de tijd van de Chinese Ming-dynastie in zijn bezit te hebben. Hij is ongeveer 600 jaar oud en punt gaaf. De man kwam met de vaas in een kartonnen doosje bij een veilinghuis waar de experts hun ogen niet konden geloven. In mei wordt de vaas geveild. Het weer. Geleidelijk steeds meer regen. Vannacht een paar graden boven nul. Morgen wordt het geleidelijk weer droog. Het wordt 7 graden in de middag hier naar naar zon.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 Een hele avond, dames en heren. Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 709. Mijn naam is Benno Veugen en we zijn in dit programma begonnen met de Healing Water van Grollo en Capitanata. Een nieuw idee van het label Oriane Music. We gaan verder met het label Phoenix Muziek met Nothing But Peace. Veel plezier. Te quiero verde. Con la toma la cintura, ella sueña en su baranda, verde son negro, pero su cuerpo de fría plata verde, que yo te quiero verde, sí, sí, te he te quiero verde, ay, ay, yo a ti te quiero verde. Adime, ¿dónde estás saliendo amada? ¿Cuántas veces la pere? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, ay, ya a ti te quiero verde. Será que yo te quiero ver de si sí, sí, que yo te quiero ver de esa Zullen for De muziek van Queen. Dat deed hij samen met een dame. Music for Love heet deze. Tot mij gekomen via oriane.com. We gaan afsluiten met Deva Premal. Mantras voor Precarious Times, zo heet dat. Op de website www.zfmzandvoort.nl. Daar kan je alles terugvinden wat de playlist aangaat. En uh, ja, wat mij betreft na de andere kant van het nieuws natuurlijk nog een uurtje Peaceful Radio. En deze aflevering kan je ook nog naluisteren. Evenals vijf andere uitzendingen op www.peacefulradio.eu. Graag tot straks voor nog een uurtje nieuwheidsmuziek.